Our emotions are drained Cause a lot, and a lot, and a little lot, lot Now your emotions are drained No, no, no, no, baby No, no, no, no, no I so I love her and she all in my world I give her all my attention and diamonds and pearls She the one that makes me feel on top of the world Still I'm lying to my girl, I do it And I lie, and I I lie And then I lie Till there's no turn Stop, stop, stop, stop, stop, Laaien. FM Voor Zandvoort en de regio. Dit is de Muziek Boulevard Zaterdag editie. Een hele goede middag mag ik al zeggen. We zijn net de 12 uur gepasseerd. En uh, ik ga twee uur lang voor je daaien de Muziek Boulevard. En uh, er is namelijk een, ook nog een speciale app uitgekomen. Het actuele weer heb ik nog voor je klaarstaan En uh, de prijzen zijn trouwens drastisch gestegen. Waarvan, hoe en wat en wanneer, dat hoor je straks allemaal in twee uur. Twee uur de muziek boulevard. This one republic. All the rights move. om even wakker te worden op de zaterdagochtend. En uh, ik denk dat de computer het ook even nodig had. Want uh, ja, hij had, even uh, hij had even tijdelijk zijn dag niet. Maar goed, we hebben het weer kunnen herstellen. En trouwens, de Grammys zijn ook weer geweest. En uh, nou ja, zoals verwacht, Lady Gaga en Bruno Mars... die zijn de beste popartiesten. En dat onder hun nummers Bad Romance en uh, Just The Way You Are. Maar wat nog het opvallendste is... een Nederlander heeft ook een Grammy in de, in de wacht kunnen slepen... En dat, uh, dat is Afrojack. En hij won een Grammy door uh, een beetje te mixen het nummer Revolver van Madonna. Dus uh, heel goed gedaan uh, Afrojack. Dit is Adam Lambert. What do you want from me? Jeugd, un, Zit er op, jubileum. Weet je wel alo Weet je wel wat? Weet je wel wat? Weet je wel wat? Weet je je Zet je pum? Zet je pum. Alo? mea, het eu, jouw, Alo? Alo? Het eu. ijrachief. En ik Vrei să plești, dar nu mă anul mai ei, nu mă ei, numai, numai... My apple, my 9. Zie Only Girl. Ze dus heeft hem natuurlijk alweer een nieuwe plaat uitgebracht. SMN. SNM. M, lijkt een beetje op M&M. In ieder geval, uh, de prijzen. Ja, we zitten nog steeds in de financiële crisis. Dus het geld is allemaal wat minder ruim. Maar ondertussen stijgen de prijzen wel behoorlijk. Zo is uh, gemiddeld voor de gezondheid uh, de prijs 0,4% gestegen voor het vervoer. Dus bijvoorbeeld benzine uh, 5%. En alcoholvrij danken 1,3%. De tabak 3,8%. En huisvesting en wel 1,6%. Uh, er is ook wat gedaald Het onderwijs. Dat is met 0,5% gedaald. Energie is 4% duurder geworden. De horeca, dus een paar dankjes is ook al 2,5% duurder geworden. Alcoholhoudende danken zijn uh, zo'n uh, 2,5% duurder geworden. Voedingsmiddelen uh, een 1%. Communicatie 6,1% En uh, kleding en uh, gewoon kleding Dat is 0,3% gestegen Dus uh, ja, ik denk dat het maar tijd wordt Dat we met z'n allen in een kartonnen doos gaan leven hè? Want uh, ja, het, is, het kan gewoon niet meer hè. Dit zijn de Pointer Sisters I'm so excited dat Sluit wel een beetje aan natuurlijk hè. Een hele goede middag Hier tot 2 uur de Muziek Boulevard. I need Radio station blessing every mind We cross the boundaries like every day Do rock and poppy, poppy, in the R and the B We got, we got Tab magnifications Tab magnify like every day uh, So uh, yes, yes, yeah. y'all You know we never stop, we never rest, uh. y'all yeah, yeah. you know uh. yeah, yeah. The black of these will keep the funky fresh, y'all uh. And we won't stop until we get y'all Till we get y'all yeah. yeah. Say yeah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 Ja, een hele goede middag. Dit is uh, de Muziek Boulevard, zaterdag editie. En, uh, nou, de, de computer is weer gerepareerd. En ik kreeg toch zo'n zomers gevoel van dat nummer. Hè? Ik, ik had echt zo'n zin om een standwandeling te maken. Als ik naar buiten kijk, dan is het gevoel gelijk weer weg. It's, uh, it's raining dogs and cats, zo zeggen ze dat in Amerika. Maar je zegt gewoon, uh, het is gewoon graf weer. En uh, ja, wat, wat, wat kunnen we dan nou doen? Uh, het, is, het zou vanaf half twaalf gaan regenen. Nou, dat klopt zo ongeveer wel. Maar het zou over diertjes ook weer weg zijn. Dus misschien is het dan wel tijd voor een standwandeling. Als we het weten, dan zeggen we het je... Maar eerst even terug in de tijd. We hebben net even de, de tuinmachine geleend van Albert-Jan Vos. Had er thuis nog één liggen in de kelder. Disco Inferno. Een hele goede middag. dat ik de video toen keek. En uh, de video was volgens mij toen nog opgenomen uh, bij de kermis. En ik was in die tijd helemaal gek van de kermis. Dus ik keek de hele dag die video om een beetje dichter bij de kermis te zijn. In ieder geval om je een beetje op de hoogte te houden van uh, de nieuwste apps en, en telefoons. Is nu een app uitgekomen. En uh, die kan je ook gewoon op je, op je computer installeren. En ook op je telefoon. En dat is de cafeïne app. En als je die aanzet, zal ik maar zeggen, soms als je niets, iets niet lang doet op de computer. dan valt je computer in slaapstand. En als je nou die cafeïne hebt aanhoudt. dan zie je een soort van. Uh, ja, zie je een soort van koffie. En dat houdt je computer dan wakker. Dus dan valt die gewoon niet uit. Nou ja, het is uh, vrij invindingrijk, vind ik het. En nog een uit de oude trommel: dit is een loesje. Is loesje? Is loesje? Is loesje? Is loesje?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 Een leuke vent. Echt een leuke 106.9. ZFN, Zfn. Oh dear Oh up no fear Yeah Het is een reorde. Trouwens, die, uh, die Reinoud Oerlemans, he, die claimde altijd dat de uh, iWorks helemaal goed ging. En er uh, geen Z probleem mee was. Maar uh, nou heeft hij toch uh, te koop gezet. Door tegenvallende cijfers. Ja goed, uh, als je nog wat geld over hebt. Dit is Keen. Everybody's changing. En uh, trouwens, welke DVD je echt moet kopen. Dat is een nieuwe DVD van Take Dead. En die heet Look Back, Don't Stare. En daar staan een aantal hits van hun op. Maar ook een beetje hoe, hoe het helemaal tot. Uh, hoe het is gekomen. En waarom ze nu wel weer bij elkaar zijn. En hoe zou het uit elkaar zijn gegaan. Waar Robbie Williams trouwens ook in zit. Zou ik trouwens nog een nummer van. Uh, van Take Dead. En uh, welke CD je moet kopen is die van James Black. Hij is, uh, hij is een hele tijd heeft hij gezegd: Nou, ik, ik kap ermee. Maar nu is hij terug met een CD. Waar hij alleen maar een piano. Een Sennheiser. Of een, of, uh, of een elementary beats in gebruikt. Dus een hele speciale uh, CD. Als je nou denkt: Nou, die wil ik kopen. De betere CD-winkels.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 geld is voor het opereren en verzorgen van gewonden en voor noodhulp aan Libische vluchtelingen in Tunesië en Egypte. Hun aantal neemt snel toe en de humanitaire situatie verslechtert. Het Rode Kruis is ook bezorgd over de toestand in de Libische ziekenhuizen waar ze het grote aantal gewonden niet aan kunnen. In hoofdstad Tripoli hebben demonstranten op verschillende plaatsen de macht gegrepen, meldt Al Jazeera op basis van ooggetuigen. De nieuwszender laat beelden zien van soldaten in de buurt van Tripoli die zich bij de demonstranten voegen. Het CDA in de Tweede Kamer zal niet akkoord gaan met de aanleg van een snelweg door het Groene Hart. Dat zei Lisbeth Spies, CDA-lijsttrekker in Zuid-Holland in het radioprogramma Troskamer Breed. Op verzoek van de PVV onderzoekt minister Schultz of een snelweg van Amsterdam naar Rotterdam door het Groene Hart haalbaar is. Wat het CDA betreft blijft het daarbij. Spies noemt het onderzoek verspilde moeite. De Egyptische militairen zijn vannacht hard opgetreden tegen demonstranten op het Tahrirplein in Cairo. Gisteren waren er opnieuw tienduizenden mensen naar het plein gekomen om het vertrek van president Mubarak te vieren. Toen de middernacht het uitgaansverbod weer van kracht werd, bleven nog enkele honderden mensen op het plein. Volgens de betogers werden geslagen en gebruikten de militaire stroomstootwapens om het plein schoon te vegen. Het leger heeft inmiddels excuses gemaakt en zegt dat het niet opnieuw zal gebeuren. CDA-kopman Verhagen vindt dat het kabinet tot nu toe goed en stabiel opereert... Hij zegt dat in een gezamenlijk interview met VVD-premier Rutte in de Telegraaf. Volgens Verhagen zijn alle spookbeelden die tijdens de formatie werden opgeroepen rond de PVV niet bewaarheid. Premier Rutte zegt dat als links in de Eerste Kamer een meerderheid krijgt, alle belangrijke maatregelen weer worden vooruitgeschoven. Het weer. Bewolkt en plaatselijk lichte regen bij een matige tot vrijkrachtige zuidenwind. Middagtemperatuur rond 8 graden.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben? Kom dan naar Radio Stiphout op de Grote Krocht. Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres voor al uw elektrische.